8 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In Rotterdam is een dode gevallen bij een schietpartij waarbij ook de politie was betrokken. Het is nog onduidelijk of het slachtoffer door een politiekogel om het leven is gekomen. Rond 6 uur vanavond kreeg de politie een melding binnen over problemen in de Fassandstraat. Toen agenten eraan kwamen, is er geschoten. Meer details zijn nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk of de dode een man of een vrouw is. Bij gevechten tussen kopten en moslims in Egypte zijn zo'n 20 mensen gewond geraakt. Het is sinds afgelopen vrijdag onrustig in de Egyptische hoofdstad Cairo. Toen kwamen vier kopten en een moslim om het leven bij beschietingen over en weer. De rellen van vandaag braken uit bij de begrafenis van de vier christelijke slachtoffers. Na de uitvaart ging een grote groep gelovigen de straat op om verhaal te halen bij moslims. Toen de menigte auto's in brand stak en agenten bekogelden met stenen, greep de politie in. Met traangas en rubberkogels werden de demonstranten uiteengejaagd. Het aantal antisemitische incidenten is het afgelopen jaar met 30 gestegen. Dat staat in een rapport van de Universiteit van Tel Aviv en het Europees Joods Congres. De stijging komt na een daling van twee jaar. Het afgelopen jaar waren er bijna 700 incidenten in 34 landen. Dieptepunt was de schietpartij op een Joodse school in Frankrijk in maart vorig jaar, waarbij een extremistische moslim vier mensen doodschoot. Zangeres Angela Groothuizen heeft de Annie M.G. Schmidprijs 2012 gewonnen met het lied Vinke Veen. Samen met schrijver Jan Beuving en componist Nico Brandsen kreeg ze de prijs vanmiddag uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan het beste theaterlied van het jaar. De winnaars krijgen 3500 euro en een borstbeeld van Annie M.G. Schmid.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 Goedenavond en welkom bij Labyrinth. Met het komend uur bange tijden, slecht eten en gemene wapens. In angstige tijden ontstaat de roep om een leider, een sterker man. Hoe diep die neiging in onze aard ligt, hoort u zo meteen. En ook dat de oogbewegingen belangrijk zijn bij het herkennen van die leider. Slecht voedsel laat sporen na in het DNA, in de genen. Nieuw onderzoek op wormen duidt erop dat een flink, flinke avond snacken... meteen al effect kan hebben op die genen. Oké, okay, op wormen, maar toch. En we hebben aandacht voor de conferentie over chemische wapens... die morgen begint in Den Haag. En een nieuwe stap richting een schone en goedkope nieuwe brandstof. Allemaal wetenschap. Wat is het eigenlijk wetenschap? Dat vroegen we ons af in Amsterdam. Denk aan condooms, wat een wetenschappelijk product is. Ja, in een laboratorium of zoiets. Wetenschap. De technologie. De technologie. De... Ik heb echt geen idee. <laughs> zo slim ben ik ook alweer niet. <laughs> de vogeltrek bijvoorbeeld. Welke vogels trekken, niet, welke vogeltrek we niet wel. Al dat soort dingen. En. Uh, ja, wetenschap er is niet alleen natuur, natuurlijk ook. Wetenschap. ook wiskunde, scheikunde. Dat is allemaal. Wetenschap. Het, uh, ja. Er zijn maar weinig dingen waar de internationale gemeenschap... het zo hardgrondig over eens is... als dat chemische wapens moeten worden uitgebannen. Morgen verzamelen vertegenwoordigers van 188 landen zich in Den Haag... om daar te werken aan een update van het verdrag tegen chemische wapens. Ik ga erover praten met Floris Rutjes. Hij is hoogleraar organische chemie en Arend Meerburg. Hij is ambassadeur buitendienst, opgeleid als natuurkundige... en momenteel werkzaam bij organisatie Poekwas Nederland... waar hij zich bezighoudt met ontwapeningsvraagstukken. Hartelijk welkom, uh, meneer Meerburg. Je zou zeggen dat zo'n conferentie een beetje overbodig is... omdat die chemische wapens toch praktisch de wereld al uit zijn. Nou, ten eerste is dat niet waar. Want er liggen nog steeds vrij grote voorraden in... Uh... Rusland en Amerika die nu worden opgeruimd, maar dat gaat allemaal niet zo snel. Zijn ze zijn al 15 jaar mee bezig. En eh, bovendien liggen er nog chemische wapens in, eh, noem maar wat, Syrië, Noord-Korea en dergelijke. Maar het gaat niet alleen om van die, ontwapen, van die chemische wapens af te komen. Het gaat er natuurlijk ook om, en daar is het verdrag vooral voor over, dat er geen nieuwe chemische wapens worden gemaakt. En dat daar dus ook zoveel mogelijk controle op is, eh, voor zover dat kan. We gaan luisteren naar een uh, gedicht wat Wilfred Owen in 1917 uh, schreef. Uh, hij was soldaat aan het front. Kreeg te maken met een aanval met mosterdgas tijdens de Eerste Wereldoorlog. En um, hij heeft het beschreven en het is misschien wel goed om er naar te luisteren... zodat we meteen weten waar we het eigenlijk over hebben. Gas, gas, quick boys, an ecstasy of fumbling. Fitting the clumsy helmets just in time. Maar iemand still was, yelling out and stumbling and floundering like a man in fire or lime, dim through the misty panes and thick green light, as under a green sea, I saw him drowning. In all my dreams, before my helpless sight, he plunges at me, guttering, choking, drowning. Ja, het is ook vertaald. Uh, elke nacht zie ik hem weer voor me. Elke nacht droom ik van een hij stort zich op mij, kokhalst, snakt naar adem, verzuipt opnieuw en machteloos kijk ik toe. Een, een mosterdgasaanval. Floris Rutjes aan de telefoon, hoogleraar synthetische organische scheikunde. Goedenavond. Goedendag. Wat doet mosterdgas in je lichaam als je het inademt? Uh, mosterdgas is in feite een, een hele reactieve organische verbinding die vrij uh, aselectief met allerlei uh, componenten uit cellen reageert. Dus zodra je dat inademt, dan wordt het slijmvlies daar meteen door enorm geïrriteerd. Het reageert met DNA, het reageert met de slijmvlies in de longen, waardoor je onmiddellijk nauwelijks nog kunt ademhalen. Dus dat zijn zeg maar de effecten. Ga je er altijd dood aan? Nou, het hangt natuurlijk ervan af hoe lang en, en hoeveel mosterdgas je wordt blootgesteld. Maar zoals in de Eerste Wereldoorlog met loopgraven waar het gas blijft hangen. Daar is het effect wel verwoestend, denk ik. Wat hebben we nog meer voor chemische wapens? U bent scheikundige, wat is er allemaal uh, op de markt? Ja. Uh, er zijn uh, eigenlijk verschillende soorten klassen. Uh, je hebt uh, de, de, de, bijvoorbeeld blauwzuurgas, dat is iets uh, wat we allemaal wel kennen, denk ik. Dat is gewoon een gas wat de zeg maar, ademhalingsketen in de, in de cellen uh, lam legt, hè, waardoor, uh, waardoor je verstikt. Um, daarnaast hebben we ook zeg maar, de zenuwgassen die. Dat zijn eigenlijk allemaal organofosforverbindingen. Het zijn verbindingen die lijken enigszins op fosfaat, maar dan net met wat andere groepen op dat fosforatoom. En dat zijn stoffen die um, um, zeg maar, um, een, een bepaalde receptor heel erg stimuleren, waardoor spieren zich uh, uh, krampachtig gaan, gaan samentrekken en ook samentrokken blijven. En waardoor zeg maar, de longfunctie, hartfunctie onmiddellijk uh, verdwijnt. Zijn het moeilijke stoffen voor een chemicus of kan elke eerstejaars dat in principe in elkaar flansen? Um, nou, dat laatste, dat, dat is een tamelijk adequate beschrijving van hoe je die stoffen zou kunnen maken. De, de chemische bereidingsprocedures die zijn, die zijn tamelijk simpel. Dat is een zorgelijke ontwikkeling lijkt me. Dus, dus iedere idioot zou het kunnen vervaardigen? Uh, ja, in principe wel. Je moet natuurlijk wel de beschikking hebben over de, over de uitgangsstoffen. Over de, de, de ingrediënten. En uh, het is natuurlijk ook niet zonder gevaar om die stoffen te, te synthetiseren. Arend Meerburg, u zei net: uh, onze zorg is niet alleen de wapens die er al zijn. Onze zorg is, uh, zijn ook de wapens die er nog aan zitten te komen. Heeft u reden om aan te nemen dat er nieuwe wapens op de markt komen? Nou ja, er is natuurlijk een ongelofelijke ontwikkeling in de chemie, maar ook vooral de biologie. En ook combinaties, uh, dingen met biologische middelen maken... chemische stoffen met biologische middelen. Er is een enorme ontwikkeling aan de gang. En ik denk dat deze organisatie... Um, zeggen, op de hoogte moet zijn... en blijven van wat er allemaal zo is. Welke en wat organisatie er komt, bedoelt u dan? De organisatie tot verbod van chemische wapens... in Den Haag. Die dus um, ja, toeziet... op uh, de uitvoering van het verdrag... tot verbod van alle chemische wapens. Waar bijna de hele wereld... nu bij hoort... Is er reden om aan te nemen dat ze niet op de hoogte zouden zijn? Nou ja, dat vergt natuurlijk uh, vrij veel kennis die je moet verzamelen. En dat doen ze ook wel met, met de verschillende lidstaten van de, van de organisatie. Maar misschien valt er nogal wat aan te verbeteren aan de uitwisseling van gegevens en dergelijke. Maar uh, met name bijvoorbeeld als er een, een uh, beschuldiging is dat, het, dat chemische wapens zijn gebruikt door de een of andere... Dan is het van belang dat zij eh, snel een oordeel kunnen vellen, maar ook kunnen meten of laten meten door lidstaten... van wat is er hier precies aan, aan de hand. Bijvoorbeeld nu een paar dagen geleden... die, die zogenaamde Sarin-toestand eh, eh, hier in Nederland. Ja, dat lag niks... hier in, in Nederland in, in een tuin. Ja, um... ze hebben niks gevonden volgens mij. Maar eh, Althans, het is mij niet bekend dat er Sarin is gevonden... maar dat is dus een... Uh, ja, dat moet je kunnen analyseren natuurlijk heel snel. En er zijn ook steeds mooiere methodes voor uh, in ontwikkeling. Onder andere door uh, het Prins Maurits Laboratorium in Rijswijk. Die helemaal in dat circuit zit van, van laboratoria... die dus nieuwe detectiemiddelen uh, en beschermingsmiddelen ontwikkelen... Nou was er in Syrië bijvoorbeeld sprake van een aanval en er was een, een chemicus aanwezig. En die, die rookgloride, daar stond, stond een heel mooie reportage over in Time Magazine deze maand. Daarvan werd vermoed dat er toch echt gifgas was gebruikt om uh, de opstandige bevolking weg te jagen. Hoe is dat ooit aan te tonen? Wie zou dat dan moeten doen? En wat zou je dan vervolgens met die informatie moeten? Drie vragen in één keer. Nou oh ja, kijk, euh, euh, onze grote vriend Assad heeft gezegd... hij zal geen chemische wapens tegen zijn eigen bevolking gebruiken. Als je het dus wel doet, dan is dat natuurlijk nog een serieuze zaak. Syrië heeft chemische wapens en er zijn een hoop landen bang... dat ze die zou kunnen gebruiken tegen hun eigen bevolking. Zoals Irak tegen de Koerden heeft gedaan... nadat ze ze tegen Iran hadden gebruikt. En, euh, dus dat is belangrijk... Het punt is, er zijn natuurlijk hele goede analisten... die kunnen nagaan wat er precies gebruikt is. Alleen, je moet ze dan wel toelaten natuurlijk. Hoe dat je was. moet ze daar zien te krijgen. En ja. zelfs al zou je kunnen aantonen dat het al is gebeurd... Hmm. wat kan je dan vervolgens ondernemen... om hem uh, er vanaf te laten zien om het nog een keer te doen? Of, of in dit geval, als het niet is gebeurd... om hem überhaupt ervan af te laten zien? Welk drukmiddel heb je nog? Nou ja, het enige internationaal kan natuurlijk alleen de veiligheidsraad iets doen. En die doen niet zoveel met Syrië op, Tomek. Maar er wordt wel veroordeeld, maar er wordt niet veel gedaan. Maar als hij op grote schaal chemische wapens zou gebruiken... dan denk ik dat de Amerikanen eindelijk serieus gaan meedoen tegen Assad. Wat hoopt u van deze uh, conferentie? Want je zou zeggen, de meeste landen in de wereld hebben al getekend... dat ze nooit chemische wapens zullen gebruiken. Uh, de, de meeste wapens staan al op de lijst. Wat, wat hoopt u dat er dan nog uit zo'n conferentie komt? Nou ja, het is natuurlijk een, een, een toetsing van hoe gaat het met het verdrag hè? Na, na 15 jaar. Dan gaat het de goede kant op. De vernietiging die had eigenlijk al klaar moeten zijn... maar dat is nog niet helemaal gelukt. Maar goed, daar wordt heel hard aan gewerkt. Maar het gaat vooral om hoe gaan we nu verder eh, met inderdaad de, de, de wetenschap. Hoe weten we wat er allemaal gebeurt? Eh, eh, hoe gaan wij eh, fabrieken... Eh, Krijgen we informatie van? Dan gaan we inspecteren. die uh, stoffen maken die dicht bij die zenuwgassen zitten. of nieuwe ontwikkelingen. Dus het is van belang dat het ook in de toekomst blijft bestaan. En, en uh, ook al zijn dan de meeste chemische wapens vernietigd. We zijn we nog niet helemaal vernietigd, allemaal. Maar. Uh... Niet zo lang geleden was ik in Athene. Uh, daar kreeg ik een lekkere wolk traangas van de, van de politie in hmm. mijn gezicht, waar ik probeerde verslag te doen van de, van de situatie daarvoor een keertje. Um, dat is eigenlijk ook een soort gifgas. Ik bedoel, ik wil me niet aanstellen, maar waarom niet gewoon zeggen. Gifgas is per definitie verboden. En, en niet apart zeggen van nou ja, traangas mag wel, maar, maar dat gas mag niet. Nou ja, het, het punt voor vele uh, politieorganisaties uh, is. Hoe hou ik de, de menigte in bedwang? Nou, op een gegeven moment is, kan traing, traangas helpen om dat te doen. Ja, het is heel effectief. Eh, het is heel effectief. Terwijl, eh, het, als je dat niet toestaat... dan heb je kans dat er eerder geschoten gaat worden. Dus ik weet niet wat je daarmee opschiet. Oh, ja, als dat ja. de keuze is? Of ja, schieten of traangas? Maar er zijn natuurlijk het... meerdere dingen nu in ontwikkeling. Hè, met, met die teasers en, en zulke soort uh, grappen en grollen... Um, dus het is gewoon een middel om, om uh, zo'n zo menigte in bedwang te houden. Maar je mag het niet in oorlogstijd gebruiken. Je mag het niet op het slagveld gebruiken. Dat staat in het verdrag. Zou het niet beter zijn om te zeggen.? Het is überhaupt verboden om welke vorm van gas tegen wie dan ook te gebruiken. Dan, dan maak je het ook een meer principieel punt. Nou, ik denk niet dat dat verstandig is. Ik denk dat juist inderdaad die, die traangas en zo. Uh, best, best een, een functie hebben in sommige gevallen. Als je dat helemaal uitsluit, dat je dat kan gebruiken, dan, dan is het moeilijker om, om inderdaad menigstens die uit de hand lopen een beetje in de kloot te houden. Meneer Rutjes, uh, vanuit de scheikundigen, hè, als het zo makkelijk is om het uh, te maken, is het mogelijk om de grondstoffen helemaal te registreren en om te voorkomen dat het ooit in verkeerde handen valt? Eh. Um. Nou, dat is natuurlijk wel een punt. Hè. Uh, alle alle zeg maar, uh, betrouwbare bedrijven die zullen, die zullen uh, echt wel goed in kaart brengen waar hun grondstoffen naartoe gaan en waar ze blijven. Maar um, ja, of je dat uh, volledig uh, helemaal kunt dichttimmeren, dat, dat, dat kun je je afvragen. Ik denk, ik denk dat dat heel moeilijk is. Meneer Meerburg, u had het over de vernietiging van de al bestaande chemische wapens. Waarom is dat zo moeilijk? Als iemand heeft getekend, uh, ik wil er vanaf, waarom is dat niet binnen een jaar vernietigd? Nou, u moet dus weten ten eerste hoeveel het is en verder welke middelen je moet gebruiken. Om een voorbeeld te geven. De Amerikanen hebben een heleboel granaten gemaakt uh, met uh, chemische spullen erin, uh, zenuwgassen. Uh, en die hebben ze zo gemaakt dat je dat ding niet uit elkaar kan slopen. Dus... Uh, moeten ze hele ingewikkelde uh, machines hebben... waarmee uh, die, ze die explosieven eruit kunnen halen en zo. En dat, dat is allemaal niet zo eenvoudig. En de Amerikanen hebben nu al meer dan 30 miljard dollar uitgegeven... aan de vernietiging van hun eigen chemische wapens... die veel minder hebben gekost om te maken toen toentertijd. En de Russen hebben ook gigantisch zoveel. Die doen het iets goedkoper, want die trekken zich iets minder van het milieu af. Maar het kost ook vele miljarden. Um, dus dat is helemaal niet zo'n eenvoudige procedure. Bovendien in Amerika, uh, en dat geldt ook voor Rusland... je hebt dus een aantal opslagplaatsen van die chemische wapens. Uh, de bevolking wil vaak niet dat die chemische wapens... naar een centraal punt worden gebracht per trein of, of auto... Uh, om daar vernietigd te worden. Dus je moet een heleboel van die fabrieken neerzetten... Uh, op verschillende plekken. Dit dus is allemaal buitengewoon kostbaar. U bent van de organisatie uh, Pookwish, dat vind ik ook nog interessant. Want dat zijn wetenschappers die zich inzetten voor uh, vraagstukken waar de leiders zich al lang niet meer voor inzetten. Zou ik het zo kunnen omschrijven? Nou, dat is een beetje overdreven. Maar zo zijn ze wel begonnen. Uh, het is begonnen als, als een, uh, ja, wetenschappers van Oost en West die tijdens de Koude Oorlog bij elkaar kwamen van wat kunnen wij, uh, laten we zeggen, uh, helpen om, om die. Die verschillende, die, die, die vreselijke Koude Oorlog inderdaad te verminderen, die spanningen, verificatiemethoden ontwikkelen en dergelijke. Dus die hebben veel gedaan in het verleden en nog steeds zijn ze actief op allerlei uh, terreinen. En dat is dus ook een taak voor de wetenschap om chemische wapens uit de wereld te krijgen. Ja, nou daar hebben ze dus bijvoorbeeld bij de voorbereidingen van het uh, chemisch wapenverdrag. Hebben Poekwash een belangrijke rol gespeeld. Met name in uh, de definitie van welke chemische wapens hebben we er nou eigenlijk precies over. Welke chemicaliën. En wat mag wel en wat mag uh, uiteindelijk ja. niet. Morgen dus uh, in Den Haag uh, de conferentie over uh, chemische wapens. Uh, hartelijk dank Arend Meerburg en ook dank Floris Rutjes. Wat we vorige week nog niet wisten. Ja, wat we vorige week nog niet wisten of nog niet konden. Iemands gedachten lezen bijvoorbeeld. Ach, dat zou toch zo mooi zijn. Of uh, ook nog mooier, iemand anders lichaam besturen met jouw gedachten. Het wordt steeds gekker. Eerste stapjes in die richting zijn gezet op Harvard. Afgelopen week publiceerden ze dat. Een man die liet met zijn gedachten een rattenstaart bewegen. Elektroden uh, op de man zijn hoofd vingen het signaal op van zijn gedachten. En op het hoofd van de rat werden weer ultrasone golven losgelaten. De twee met een draadje verbonden. Nou, het lijkt allemaal heel simpel. Maar als de man dacht, staart omhoog, staart naar beneden... dan deed de rat ook daadwerkelijk dat. Is nog vrij primitief, maar denk eens aan de toekomst... dat jij met je gedachten een muis bij iemand naar binnen kan sturen... om daar klusjes op te knappen of wat dan ook. Het grote wetenschappelijke nieuws van deze week, denk ik... was uh, dat we nagedachten lezen, deze week ook hebben geleerd... hoe je in beperkte mate, zei het, dromen kunt ontcijferen. Een computer die de dromen hackt. Hij vergeleek hersenpatronen van de proefpersonen tijdens de droom... met de hersenactiviteit in wakkere toestand... als de proefpersoon naar een scherm keek. En door dat te vergelijken kon hij in heel globale zin zien... waar de droom over ging die nacht. Het werd gedaan aan de Universiteit van Kyoto en het stond in Science... Wetenschappelijke artikelen die een vrouwenaam als eerste auteur hebben... worden minder serieus genomen dan publicaties met een man als eerste auteur. Zolang het nog gaat over typisch vrouwelijke onderwerpen als opvoeding... is er niet zoveel aan de hand. Maar bij het echte werk, zullen we maar zeggen, de beta-vakken... moet er toch echt een man aan te pas komen... om het onderzoek enige geloofwaardigheid te geven. En nu komt het droevige van het bericht. Ook vrouwen zelf nemen een vrouwelijke auteur minder serieus. All right. <laughs> U luistert naar Labyrinth op Radio 1. Zometeen gaan we het hebben over waarom we in stresssituaties meer letten op de dominante type onder ons. Maar eerst gaan we het hebben over snacken. Want af en toe een bitter balletje of een stukje chocola, daar is toch niks mis mee. Zeker niet als je verder gezond eet, zou je denken. Maar een klein beetje snacken zou wel eens grote gevolgen kunnen hebben voor onze gezondheid en fysieke ontwikkeling. Blijkt uit onderzoek van Marianne Walhout, een moleculair bioloog, verbonden aan de Universiteit van Massachusetts in de Verenigde. De Staten, die ik nu aan de telefoon heb. Goedenavond. Goedenavond. Het onderzoek is gedaan op het wonderlijke wormpje C. elegans. Wat, wat was het ook alweer voor wonderlijk wormpje? Het is een wonderlijk wormpje wat iets van. Veer... Ik hoor mezelf gramen. Oh, dat is, niet, ah. dat, dat is nooit gaaf. Wij, wij <laughs> proberen dat te fixen. Probeer intussen uh, te concentreren op het uh, wonderlijke wormpje. Dat zal, ik doen. dat zal ik doen. Het wonderlijke wormpje is 40 jaar geleden. ...uit de grond gehaald door een uh, onderzoeker die heet Sydney Brenner. En die heeft besloten de worm uh, te introduceren aan de wetenschappelijke wereld. En heeft al grote problemen en vraagstellingen opgelost. Onder andere over langlevendheid. Uh, waar het aan ligt dat de een oud wordt en de ander uh, jong blijft of jong sterft. Uh, dat soort dingen. Nu gaan we het hebben over snacken. Uh, gezond eten versus minder gezond eten. Wat is in het geval van het uh, wormpje? Gezond eten en niet gezond eten. Nou, tis, Waar we eigenlijk achter zijn gekomen is dat een lastige vraag is al. Um, want het hangt er vanaf hoe je gezondheid definieert. Je kunt het afstellen op een individu. En dan is het gezond als je lang leeft. En alles kunt doen wat je wilt. Um, voor de populatie echter kan het wel eens beter zijn als dat niet zo is. En wat ons onderzoek uitwijst is dat het verschil in dieet voor de worm... Uh, een verschil kan hebben voor de populatie... of een verschil kan hebben voor het hindu. Juist. En, en wat is dat verschil in dieet? Wat, wat hebben jullie het wormpje in praktijk gegeven... om hem uh, om zeg maar slecht voedsel te feinzen? Um, de worm leeft normaal in de grond op rottende vegetatie. En daar eet het bacteriën. Nou, de afgelopen 40 jaar gebruiken mensen... Een bacterie die heet E. coli, als dieet voor de worm. Maar dat is niet iets wat de worm van nature tegenkomt. Um, wij hebben dit dieet vergeleken met een andere bacterie die normaal wel in de grond voorkomt. En die heet Comomona's. En die, die staat dan zeg maar gelijk in mensentermen uh, aan een uh, Big Mac of, of, een, of een zak paprika chips of zoiets? Nou, onze, onze studies wijzen daar niet direct op. Het lijkt dat er geen calorisch verschil is tussen de twee diëten. De hoeveelheid eiwit, vet en suiker zijn gelijk, min of meer. Het lijkt dat het een, uh, een component is die je in heel verdunde hoeveelheden die effecten teweeg kan brengen. Oké. Okay. Nou, nou, was het al bekend dat, dat snacken of slecht eten of ongezond leven... een effect zou kunnen hebben op de genen? Dat dat een soort expressie krijgt dat je dat later kunt terugvinden in de genen? Maar wat wonderlijk was uit deze studie is dat het eigenlijk al vrij snel gebeurt. Dat misschien één keer snacken, althans in het geval van de worm, al effect kan hebben. Dat kunnen we niet helemaal zeggen. De worm leeft maar twee weken. En mm -hmm. we kunnen het inderdaad in een aantal uren zien... En dat kunnen we ook zien nog in de volgende generatie. Als je een worm op een dieet hebt en dan voordat ze hatchen, uitkomen, uh, kun je die effecten nog zien. Dus het slechte gedrag heeft ook effect op de volgende generatie? Uh, totdat de wormen uit het ei kruipen, daarna moeten ze weer eten en dan kun je het dus niet meer onderscheiden. Want dan gaat het eigen dieet aan de slag? Wat is volgens u het fundamentele inzicht van deze studie? Het fundamentele inzicht is dat uh, diet dietary components ook in lage hoeveelheden dramatische effecten kunnen hebben op genexpressie, maar ook op verschillende, zoals dat heet life history traits. Dus uh, hoe snel je groeit, hoe snel je ontwikkelt, hoe lang je leeft, et cetera. En als je die, Want we hebben het natuurlijk over een worm... maar als je dit zou vertalen naar de mens... waar zou het dan op wijzen? Stel dat het uh, hetzelfde blijkt te werken. Ja, dat is de miljoen dollar vraag. Het is moeilijk om direct te, te extrapoleren van de worm naar de mens. Maar conceptueel gezien heeft het implicaties... dat, die, dat je diëtare stoffen in kleine hoeveelheden dramatische effecten kunnen hebben. Dat is één. Ten tweede zitten er in jou en mijn darmen miljarden en miljarden bacteriën. En die doen heel goed werk. Die maken stoffen die je nodig hebt, zowel voor je voeding... als om dingen te afspreken, maar ook om dingen toe te voegen. En zo ook voor je afweer naar componenten die niet goed zijn voor je. Dus eh, bacteriën, en dat heet je microbiota. En die wonen in je darmen. Nou is het moeilijk altijd met gezond leven en niet gezond leven... dat, dat elke wetenschapper zo'n beetje... nou ja, er zijn een paar dingen waar ze het over eens zijn. Roken bijvoorbeeld. Maar heel veel dingen waar ze ook allemaal iets, iets anders zeggen. Zou, zou je op basis van dit onderzoek kunnen zeggen waar je het moet zoeken? Nou, ik denk dat het een thema wat eruit komt... is dat uh, algemene hoeveelheden eiwit... of algemene hoeveelheden vet... of algemene hoeveelheden carbohydrates dat dat misschien herzien moet worden. En dat er dus componenten zijn in het eten die als een hormoon werken bijvoorbeeld. Wat ook door andere mensen geponeerd wordt. Dus South Beach bijvoorbeeld, of Atkins... waarbij je geen carbohydrates moet eten... is misschien te herzien. En, maar hoe zou dat werken als bepaald voedsel als een hormoon werkt? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, de definitie van een hormoon... Is een component die ergens in je lichaam wordt aangemaakt. ergens anders naartoe gaat. en daar een effect teweeg brengt. En wat mensen dus. Uh, poneren, waaronder wij zelf. dat componenten in je eten. in kleine hoeveelheden. misschien dramatische effecten kunnen hebben. ala. en de et cetera. Dus misschien dat. Uh een klein beetje verkeerd eten al uh, groot effect kan hebben... in plaats van wat we altijd dachten, dat je het gewoon jarenlang... elke dag stoïcijns moest volhouden voor een beetje effect. Precies. Wonderlijke studie, uh, veel succes met verder onderzoek op, uh, op de worm. Marian Walhout, hartelijk dank. Moleculair bioloog verbonden aan de Universiteit van Massachusetts... in de Verenigde Staten. Dank. Dank u wel. Als er gevaar dreigt, is het handig als iemand de leiding neemt. Maar hoe kiezen wij eigenlijk die leider en hoe doen we dat volgen in de praktijk? Mark van Vrucht is evolutionair psycholoog. Hij doet onderzoek naar leiderschap en jawel, hij doet ook onderzoek naar het belang van oogbewegingen van die leider. En daarover is net een publicatie verschenen. Hartelijk welkom. Hallo. Hallo. Um, we kiezen een leider, we hebben een, een leider nodig. Je zou zeggen dat doen we op rationele argumenten, gewoon op woorden... op, op iemands staat van dienst, zijn, zijn status in de samenleving, dat soort dingen. Maar dat zit kennelijk toch anders? Nou ja, leiding uh, geven uh, gaat om invloed en... Uh... Leiderschap is een vorm van invloed. En invloed kan op heel veel manieren kan dat gemeten worden. En een van de manieren is door taal. Maar taal is eigenlijk evolutionair gezien echt een heel recente uitvinding. Maar daar lang voor hadden we al leiders en volgers. En dat ging op allerlei manieren. Waaronder door het volgen van oogbewegingen. En uh, dat zie je ook goed terug bij uh, kleine kinderen, baby's zelfs uh, van een paar maanden oud, die volgen al de oogbewegingen van de ouders. Dus eigenlijk een hele primaire vorm van leiderschap. En daar hebben wij nu wat onderzoek naar gedaan. Hoe ging dat onderzoek in de werk? Want jullie hebben in zijn werk jullie hebben een proef bedacht om te kijken hoe mensen de ogen van de leider volgen. Ja, het is een uh, bestaand paradigma in de cognitieve psychologie. Het heet het uh, oogbewegingsparadigma. Naam nou, zegt het al. En eigenlijk is het heel simpel. Je hebt een, uh, een persoon die uh, zet je voor een computerscherm. En uh, die moet uh, uh, op uh, de ene knop drukken... als een, uh, een letter bijvoorbeeld uh, links in, op het scherm verschijnt... en op een andere knop als het rechts verschijnt. Nou, uh, dat gaat met een bepaalde snelheid en die kun je meten. En nu kun je, en dat hebben we gedaan... midden in het scherm een gezicht gezet. En dat gezicht, dat... Uh, kijkt ofwel in de richting van waar de letter verwacht wordt... of hij kijkt de andere kant op. En wat je nou kunt doen, bijvoorbeeld als de, uh, het, het gezicht kijkt... naar de kant waar de letter verwacht wordt... en die letter verschijnt dan, dan gaat het sneller als het ware. Men reageert dus sneller. En de snelheid van de reactie uh, die is dus afhankelijk. En dat hebben wij aangetoond van of het gezicht in de richting kijkt of niet in de richting, maar ook wat voor een gezicht je ervoor zet. En in de ene conditie hadden we een mannengezicht, een dominant mannengezicht... en het andere een vrouwengezicht, niet-dominant gezicht. Wat is een dominant gezicht? Want het verschil tussen een man- en een vrouwengezicht... dat snap ik nog, maar een dominant gezicht? Uh, dat is een uh, gezicht met masculine kenmerken eigenlijk... Uh, waarbij uh, bijvoorbeeld dunne ogen, dunne lippen... Uh, een beetje een strenge blik. Uh, en dat is uh, geassocieerd met bijvoorbeeld testosteron. Uh, want uh, testosteron is een van de bouwstenen van een mannelijk gezicht. Uh, een ferme kin is dat ook nodig? Een ferme, scherpe, ja, scherpe kin. En het feminine gezicht, het vrouwelijke gezicht... heeft dus meer ronde trekken, grotere ogen, rondere lippen, et cetera. Dus jullie konden zien wie wij volgen, naar wiens oogbewegingen wij kijken... omdat je dan nou eenmaal sneller, uh, dat kon je zien aan, aan de reactiesnelheid... met het kiezen van dat lettertje en, en de kant ervan... Was dat al de proef of hebben jullie ook nog gekeken naar... in welke conditie mensen meer geneigd zijn de leider te volgen? Ja, dus uh, dat is eigenlijk het, het, het, het nieuwe van dit experiment... is dat wij mensen uh, uh, voordat ze die proef gingen doen... een aantal plaatjes hebben laten zien. En uh, in de ene conditie hebben we ze plaatjes laten zien van gevaarlijke situaties... Zoals een plaatje van een verkeersongeluk. Of een plaatje van een uh, brandend huis. Uh, of een uh, plaatje van iemand die een pistool op uh, iemands gezicht uh, wijst. En in andere condities hebben mensen. Uh, plaatjes hadden zijn die niet gevaarlijk waren, die dus iets met uh, ja, veiligheid, uh, liefde, vrede te maken hadden. En wat blijkt nu? Wat, is, wat waren dat voor plaatjes? Wat, wat zijn plaatjes uh, die je associeert met veiligheid en vrede? Bijvoorbeeld twee, twee mensen die elkaar kussen. Ach, ja, uh, of een, uh, een vredesduif, een witte duif. Um, en nou blijkt dat in die situatie waarin je ze uh, praat, plaatjes geeft van veiligheid, vrede, harmonie, dan is er eigenlijk geen verschil in wiens oogbewegingen wij volgen, van de vrouw of de man. Alleen als wij de proefpersonen eerst gevaarlijke plaatjes hadden laten zien... dan blijkt dat men niet langer meer de oogbeweging van het vrouwengezicht volgt. Maar nog wel van het mannengezicht. Dus in angstige tijden zoeken wij een sterke man die wij kunnen volgen. Uh, ja, nou ja, zoeken is uh, hè, het volgen van oogbewegingen als een vorm van invloed. En dus als een vorm van leiderschap. Een heel primaire vorm van leiderschap. Want uh, dat is iets wat, uh, wat ik al zeg, bij je, je hele jonge kinderen al. Uh, uh, die ziet het volgen van oogbeweging. En uiteindelijk beargumenteren wij dat dat een... wat we dan noemen een evolutionair adaptieve beslisregel is. Dus als er gevaar dreigt, dan volg je iemand waarvan je denkt dat die jou kan helpen of beschermen. Maar je zou ook kunnen redeneren dat het misschien verstandiger is... om niet uh, de leider diep in de ogen te kijken... maar om gewoon zelf om je heen te kijken... om te zien waar de wolf vandaan komt of welk gevaar er ook dreigt. Ja, nou ja, de mens is in groepen gaan leven uiteraard... om juist die informatie uit de omgeving te halen uit wat anderen doen. Zo kopiëren wij bijvoorbeeld het gedrag van andere mensen... om te kijken hoe wij het beste kunnen jagen. Maar zo kijken wij ook naar waar andere mensen naar kijken. Want he, meerdere ogen zien, zien meer. Dus het is heel belangrijk voor de overleving van de mens als groepsdier... om juist te kijken naar individuen waarvan jij denkt... dat die relevante informatie hebt. En dat vind je eigenlijk bij alle primatensoorten. Dat er met name gekeken wordt naar de dominante individu in de groep. Want die dominante individu zou wel eens informatie kunnen hebben... die relevant is voor jouw overleven. Hiermee kan je zeggen uh, wie als leider wordt gezien. Want je kunt dus zien in wiens ogen of naar wiens oogbewegingen... de mensen uh, kijken. Mm -hmm. Kun je ook andersom hieruit tips voor leiders uh, distilleren? Van let op je oogbeweging of, of kijk met een ferme blik. Nou ja, in... Uh... Eén uh, uh, implicatie is natuurlijk dat als je leider wil zijn... is het niet zo handig om een zonnebril op te zetten. Uh, want dan kunnen mensen jouw oogbewering dus niet volgen. Uh, uh, en dat is ook wel weer interessant. Want dat is het eerste wat pokerspelers uh, doen... om uh, niet uh, andere mensen in hun gedachten te laten kijken. En dat is juist een zonnebril opzetten. Uh, dus uh, uh, belangrijk in, in dit verband is ook uh, dat de mensen onderkennen... En dat is eigenlijk de, de, ja, de, de, de grotere achtergrond van dit programma. Dat er een hoop leiderschap en invloed plaatsvindt. Niet op basis van taal wat mensen zeggen. Maar waar ze naar kijken. Hoe ze kijken. Hoe ze uh, zich non-verbaal gedragen. Hun, hun, hun lichaamspositie. Maar ook bijvoorbeeld het aanwijzen van dingen. Hoe ze hun handen gebruiken. Want dat is een andere heel primair, primaire vorm van leiderschap. Die eigenlijk bij de mens als enige diersoort voorkomt. Als twee mannetjes in één ruimte komen, gaat er dan meteen een soort strijd aan van, van wie de leider is? En, en hoe snel wordt het dan beslist? Uh, ja, dus uh, dat, dat vind je met name uh, bij, bij niet-menselijke primaten. Uh, vind je dat soort uh, uh, strijd, maar, maar ook bij mensen, met name bij mannen. Uh, maar wat dan, en dat is wel interessant, uh, uh, dan. Wie de baas wordt, uh, is dan niet bepaald op basis van... Uh, uh, hoe hard je met elkaar vecht, met je vuisten, zeg maar, of met messen. Maar het is op basis van de invloed of de prestige... die die individuen hebben. En oogbewegingen volgen is een, eigenlijk een vorm van het toekennen van prestige of gezag aan die personen. Dus het individu die mee het meest sociaal dominant is... het mannetje dat het meest sociaal dominant is... die als het ware de luisteraars van dit programma... of de TKV-kijkers aan zich weet te binden... die komt uiteindelijk als overwinnaar tevoorschijn. Het is een, een oerproces, het zit diep in onze evolutionaire uh, bewustzijn. Hoe snel gaat zoiets? Hoe snel weten wij wie de leider is? Uh, nou ja, uit ons onderzoek blijkt dat binnen 20 seconden, uh, 25 seconden, als je een groep van vier mensen in het laboratorium zet en aan een uh, willekeurige taak laat werken, dan heeft men binnen 20-25 seconden door wie degene is die de groep het beste verder kan helpen. Twee keer in één uitzending droevig nieuws voor feministen. Want eerst uh, lezen we dat een vrouwelijke naam boven een artikel ten koste gaat van de geloofwaardigheid. En nu hoor ik van u eigenlijk dat iemand met een typisch vrouwelijk gezicht... kansloos is wanneer het gaat om het nastreven van leiderschap. Nou ja, met een kanttekening. Alleen in gevaarlijke situaties. Alleen in gevaarlijke situaties. als het pais en vrees, is, dan willen we nog wel eens achter een vrouw aanlopen. Precies. Nou ja, dat, dat zijn uw woorden. Maar het is in ieder geval zo dat het soort van crisissituaties... die wij in het lab hebben gemanipuleerd door die, die foto's te laten zien is natuurlijk iets wat in werkelijkheid wel gebeurt, maar incidenteel gebeurt. En vaak is het zo dat wij, als wij een leider kiezen van een land of uh, van een bedrijf... Uh, er ook andere aspecten een rol spelen. Niet alleen hoe gaat men om met gevaar... maar ook kan men een beetje goed uh, voor zorgen dat er een goede sfeer is in een groep en een goed klimaat. Alleen, wat ons onderzoek laat zien, is dat vrouwen, als het om gevaar gaat in crisissituaties wellicht een achterstand hebben in het uh, opklimmen tot leiderschapsposities. Omdat op het moment dat er gevaar dreigt... men eigenlijk toch meer geneigd is om op een heel onbewuste, automatische manier... de blik van de mannen te volgen. Dus in tijden van crisis, iedereen heeft het al jaren over crisis... dan, dan zijn mensen meer geneigd om een mannelijke leider te kiezen. Uh, met die kanttekening dat uh, het ook gaat om wat voor crisis natuurlijk. Kijk, een economische crisis is uh, natuurlijk weer heel iets anders dan een oorlogsdreiging. En evolutionair gezien zijn dat ook wel echt andere problemen. Dus uh, een oorlogsdreiging is een acuut gevaar. Nou, in Duitsland kun je zeggen, dan is de, de roep om de sterke man is het grootst. Maar een economische crisis kan ook best te maken hebben... met het feit dat uh, individuen of groepen niet goed met elkaar samenwerken. Zoals de banken bijvoorbeeld of de eurozone. En op dat moment kan best juist ook een vrouw naar voren komen... als degene die de leiding neemt en zorgt dat de doelen bereikt worden. Is leiderschap aangeboren of kun je het ook leren uiteindelijk? Uh, je kunt uh, het is deels aangeboren. Het hangt af van heel algemene persoonlijkheidskenmerken, zoals uh, bijvoorbeeld extraversie, hè, hoe uh, uitbundig je bent. Uh, ambitie, ambitie, ook dominantie in zekere zin. Maar daarnaast uh, kun je ook uh, uh, door middel van bijvoorbeeld het uh, trainen van je uh, lichaamshouding. Of bijvoorbeeld het trainen van je stem. Hoe hoog of hoe laag je spreekt. Kun je wel degelijk jouw invloed ook uh, vergroten op andere mensen. Dat merk je ook altijd bij politici. Hè? Die gaan er naar een cursus en dan praat ineens een octaaf lager. Ja, dat werkt uh, tot het moment dat het niet meer geloofwaardig is. Het is bekend van Margaret Thatcher bijvoorbeeld, zij wilde ook meer dominant overkomen. Ze nam stemtraining, haar stem ging naar beneden, maar het ging zo ver naar beneden dat ze eigenlijk buiten adem raakte op het moment dat ze een speech moest houden. En dat is uiteindelijk, waar het hier om gaat: een stemgeluid, een laag geluid is ook een, wat ze dan noemen, een soort kostbaar signaal. Die alleen individuen die ook echt dominant zijn. zich kunnen veroorloven om te uiten. En als je niet echt dominant wordt en je faked... dan hebben de luisteraars dat heel snel door. want dat is niet vol te houden. De ambassadeur eerder in deze uitzending. Uh, die had een mooie laagstem. Dat, dat lijkt me een, een, een dominante man worden. aan het begin van deze uitzending. Maar thuis zijn de vrouwen gewoon de baas, hè? Uh, ik kan daar natuurlijk geen nee op zeggen. Nee, maar dat krijgt, uh, krijgt u thuis te laten. <laughs> Dank Mark van Vrucht, hoogleraar evolutionaire psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hartelijk dank. Graag gedaan. In de rubriek Post kunt u terecht met vragen: iets waar u al tijden mee rondloopt waar u het antwoord maar niet op kon vinden... of geen bevredigend antwoord. Mail het ons, labyrinthradio, wpro.nl. En deze week een vraag van Joop van der Meer. Goedenavond. Ja, goedavond. Wat was de vraag? U had een, u had een mooie vraag gemaild. Uh, ja, dat ligt eraan... Uh, mijn vraag is van, hoe wordt het uh, oppervlak van een land berekend? En uh, doet men dat alleen vanuit de omtrek... of wordt ook het relief daarin uh, betrokken... Dus de bergen en de dalen. En dan denk ik aan het verschil bijvoorbeeld tussen Nederland en Zwitserland. Ja, het vlakke land en, en uh, Zwitserland ja, hoef niet uit te leggen, denk ik. Nee, want, dus, want Zwitserland oh, oh, kom... lijkt een heel klein land dat je keer moet fietsen. Dan ben je toch heel nou, lang bezig. Nou, bijvoorbeeld. Uh, pak maar eens een paar bergen. Dan uh, denk ik dat uh, dat oppervlak toch wel aanzienlijk groter is dan, uh, dan dat van Nederland. Maar ik weet niet of dat uh, zo berekend wordt... Is er een reden waarom u plotseling met die vraag worstelde eigenlijk? Dat, dat vind ik interessant. Uh, ja, ik uh, fiets dagelijks naar mijn werk en dat is uh, onderweg bij Benveld is dus een stukje klinkerweg en dat is een half jaar geleden is dat opnieuw uh, beklinkerd. En op een gegeven moment ontstond uh, waar de auto's rijden, ontstond er een, uh, een autospoor en daar zie je dan op een gegeven moment de klinkers ook van elkaar verwijderen. En als ik dat stukje bereid met mijn fiets. Dan uh, voel ik hobbels. En ik denk, hoe kan dat nou? Want de, uh, zeg maar de, de klinkerweg die is aan allebei alle de kanten door een asfaltweg begrensd. Hè? Dus um, ja, dan kan het haast niet anders, doordat die klinkers wijken, dat het inderdaad hobbeltjes worden. En vanuit die waarneming had ik iets van, ja, hoe, hoe zit dat met het... Het uh, is van landen. Ja. En hoe berekenen wij het oppervlak? Klaas van der Hoek is senior adviseur proces en productbeheer bij Het Kadaster. Nou, die gaan er natuurlijk over. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe bereken je eigenlijk de oppervlakte van een land? Houden je dan rekening met hoogteverschillen... of ga je gewoon uit van de afstand tussen de grenzen? Uh, je houdt uh, rekening met, uh, met de, de... Nou, laat ik het anders zeggen. Je projecteert de, de aardbal op een plat vlak. Dus je houdt... Geen rekening met de hoogteverschillen in die zin dat je in feite uh, de kromming van de aarde vlak maakt. Juist, want, want eigenlijk is het al krom, dus, dus dat is al een verandering. Maar berg. Ja, een bergen... appelschil krijg je niet, niet, niet vlak, dan gaat die scheuren. Dus je moet een projectie kiezen naar een plat vlak toe. Maar hoe zit het dan met heuvels, dalen, ravijnen, bergen? Die, uh, die projecteer je naar het platte vlak van het land waarmee je bezig bent die projectie uit te voeren. En, dan? En, en Dus dat vertekent in feite, als je, als je dan naar de vraagsteller teruggaat... Dan, dan, dan wordt de afstand op de kaart in feite kleiner dan de afstand die je moet fietsen. Dus als je, als je opzoekt um, in de encyclopedie hoe, hoe groot de oppervlakte van Zwitserland is... dan staat daar een, een, een getal zonder al te veel rekening te houden met die enorme hoogte. Alleen op de kaart van Zwitserland staat wel de hellingshoek van elk kaartdeel vermeld. Dus je kunt de afstand berekenen die je dan in het terrein moet fietsen of, of autorijden. Maar het staat niet achter de oppervlakte van het land. Nee. Bij het nee. inwoneraantal. Nee. et cetera. Dat is wel interessant. Want uh, wordt dan het aantal inwoners per kilometer bijvoorbeeld.? Hè? Want dat hebben we hier natuurlijk vrij makkelijk te berekenen. Maar als je die, uh, die oppervlakverkleining eigenlijk. zoals het nu uh, klinkt. niet meerekent. dan heb je dus. Uh, uh, als het voorbeeld van zou nemen, eigenlijk, als je het werkelijk berekent, minder uh, inwonersverkeer kan per kilometer. Ja. ja, maar ook daarin is natuurlijk de helling is aangepast bij je woningbouw. Dus ook daarin zal het loodrecht op de helling ga je niet wonen. Dus je staat er ja. op, zal ik maar zeggen. Ja. Juist, het is helder, Klaas van der Hoek, dank u wel van het ja, kadaster. En ook dank voor de vraag, Joop van der Meer. Ja, gedaan. En uh, wie een vraag heeft, mail hem gerust. Niks is ons te gek. We hier in het, radio het met de alsmaar stijgende prijzen aan de pomp... wordt de roep om nieuwe brandstoffen steeds luider. Een van die brandstoffen die al jaren wordt gesuggereerd is waterstof. Waterstof winnen uit water, met elektrolyse doen we dat. Dat kunnen we al sinds 1789. Maar hoe dat nou precies werkt op het allerkleinste niveau... dat wisten we eigenlijk helemaal nog niet. En hoe je het rendabel moet krijgen, dat weten we ook nog steeds niet. De onderzoeksgroep van Mark Koper, hoogleraar oppervlaktechemie in Leiden... ontrafelde het mechanisme achter elektrolyse hartelijk welkom. Goedenavond. Electrolyse, laten we het eerst eens even gewoon doen uh, als de kleine chemicus. Zoals uh, mensen dat op de middelbare school misschien nog wel hebben gekregen. Hoe gaat dat in zijn werk? Is het moeilijk allereerst? Uh, het, het experiment zelf is niet moeilijk. Hè? Je hebt feitelijk niet twee elektrodes nodig. Je zet er een spanning op. En uh, als die spanning hoog genoeg is, dan ontwikkelt zich aan de ene elektrode waterstof... en de andere, andere elektrode zuurstof. Je hebt gewoon een bak met, met water, gewoon leidingwater, H2O... Ja. En, en daar hang je twee polen in en dan een heel klein beetje stroom. En dan, dan ja, je dat. moet er nog wat zout in stoppen om voor de geleiding te zorgen. Maar uh, dat is uh, feitelijk het experiment. Dat konden we al sinds, negen, nou, we, dat konden ze al sinds 1789. Maar zonder te weten wat er dan precies gebeurt. Hoe, hoe is dat mogelijk dat je iets kunt zonder dat je weet wat het doet? Uh, nou, men had er wel allerlei voorstellingen bij hoe dat precies op atomaire, uh, op atomaire schaal gaat. Maar uh, daar was nog niet een, een eensluidend model over. En wij hebben daar denk ik nu voor het eerst een aantal metingen gecombineerd in één studie. Die in mijn ogen voor het eerst een, een atomair beeld geven van wat er dan aan zijn oppervlak gebeurt. En dan specifiek wat er gebeurt als water uh, zuurstof vormt. Dat lijkt me heel moeilijk, want. Uh... Elektrolyse is te doen, dat, dat kan een beetje eerstejaars, kan dat. maar dan vervolgens in de gaten houden waar al die atoompjes precies naartoe gaan en welke begint met, met het scheidingsproces van H2O in HNO, waterstof en, en, en zuurstof, hoe kun je dat in de gaten houden, hoe zie je dat? Uh, nou, wat wij gedaan hebben, is we hebben uh, twee soorten speciale spectroscopie gecombineerd. Uh, Eén daarvan is een uh, soort laserspectroscopie, dus waarbij we in dit geval het goudoppervlak uh, beschijnen. En we kijken dan naar uh, de energie van, de, uh, de, van het licht dat weer van het uh, oppervlak gereflecteerd wordt. En uit dat verschil kunnen we iets zeggen over de chemische bindingen die zich vormen aan het oppervlak. Uh, en tijdens die metingen kunnen we zien, en dat wisten we al, dat op het moment dat je uh, water elektrolyseert dat aan het aan het oppervlak van het goud vormt zich een heel dun oxidehuidje. En dat was al bekend. En wat wij uit die metingen kunnen zien... is dat in dat oxidehuidje begint dat zuurstof al een soort zuurstofmolecuul te vormen. Daar wordt al een zuurstof-zuurstofbinding gemaakt. Alleen die leidt nog niet tot zuurstof in, uh, in, in de vloeistoffase. En dat was eigenlijk heel verrassend. Dat hadden we eigenlijk helemaal niet verwacht. Dus we wisten ook eigenlijk niet zeker of we daar eigenlijk wel echt zuurstof-zuurstofbindingen zagen. En toen hebben we nog een andere meting gebruikt. En dat is waarbij we kunnen meten wat de massa is van het zuurstof dat van dat oxidehuidje afkomt... of dat van die elektrode afkomt op het moment dat het zuurstof ontwikkelt. En hoe, daarbij... hoe, hoe weeg je zuurstof? Uh, dat gaat met een, een, een techniek die heet massaspectrometrie. En wat je dan feitelijk doet, is dat zodra dat zuurstof helemaal in het vacuüm is... dan ioniseer je het en dan, dan laat je het in het elektrisch veld afbuigen... Oh, dat klinkt heel makkelijk als u het zo zegt. Denk, oh ja, even hier Dat is een, een, een, een relatief standaard techniek. Die massaspectrometrie, wat wij hebben gedaan... is we een, een speciale opstelling waarbij we dus onze elektrochemische cel... kunnen verbinden met zo'n massaspectrometer. En we wij hebben, wij hebben eerst dat oxidehuidje hebben we gemaakt in een speciaal soort water... waarbij het zuurstof iets zwaarder is dan in het normale water. Dat is zuurstof 18. Niet, niet, niet leidingwater dus? Nee, dus geen leiding. Ja, leidingwater heeft ook een heel klein beetje van dit, dit, dit zuurstof. Maar wij hebben dus echt isotoop gelabeld water gebruikt... waarbij het bijna 95% zwaar water is. In dit geval dus zwaar zuurstof. Niet zwaar waterstof, maar zwaar zuurstof. Hoe kom je eraan? Uh, dat kun je kopen bij isotooplaboratoria. Kosten? Uh, 1000 euro per gram. Voor een beetje water? Voor een beetje water. Ja, dus daar hebben we een speciale kleine cel voor moeten maken... om die kosten niet al te veel te laten oplopen... Uh, wat we toen gedaan hebben, is we hebben eerst een, een heel dun zuurstofhuidje gemaakt met dat gelabelde uh, zuurstof. En vervolgens hebben we die goudelektrode gestoken in een zeg maar, normaal water. En dan hebben we er een spanning opgezet. En toen zagen we dat het allereerste zuurstof, dus het zuurstofmolecuul dat van, uh, van de elektrode afkwam, dat bestond uit twee zuurstofatomen uit dat oxide. Want, want je, je hangt er wat goud in. En nou is goud een heel edel metaal. Niet geneigd om, om heel snel te roesten. Maar desalniettemin niet te min oxideert. Het roest het feitelijk een heel klein beetje. Ja, ja, dus je legt een hele hoge spanning aan. En onder invloed van die spanning vormt het een, een, een, een heel dun zuurstofhuidje. Alle metalen zullen als ze water elektrolyseren... Een, een, een dun zuurstofhuidje vormen. En goud het dunste waarschijnlijk en is het meest edel van alle metalen die wij kennen... Maar en, zelfs aan goud gebeurt dat. Ja. En dan, dan scheidt het water zich in waterstof en zuurstof. Maar dat begint dus bij dat kleine laagje geoxideerde goud. En niet ergens anders. Um, ja, het zuurstof. Ja. Het waterstof wordt dus aan de andere elektrode gemaakt. Uh, dat is niet zo'n heel erg moeilijk proces. Goud is daar ook niet een heel erg goede elektrode voor. Maar dat is op zich niet een heel erg moeilijk proces. Maar als je dus op grote schaal waterelektrolyse zou willen toepassen... Dan is het de omzetting van het, van het water naar het zuurstof is eigenlijk waar, waar we de meeste efficiëntie verliezen. En vandaar dat wij daar uh, interesse in hadden om uit te zoeken hoe dat nou precies op atomaire niveau werkt. Dat is nu ge gelukt, een prachtige fundamentele doorbraak. Het gebeurde al sinds 1789, maar nu is dus bekend hoe dat precies gaat. Is daarmee ook uh, de weg geplafijt voor, voor de waterstof als brandstof? Um... Nou, we, zijn, we hebben een klein stapje gemaakt. Het, het aardige in dit geval was dat, dat goud is. zijn ook de elektrodes... die destijds in 1789 door uh, Paats van Troostwijk en Dijman in Haarlem gebruikt zijn... om uh, voor het eerst uh, water uit te voeren. Dus dat was voor mij, omdat ik graag in het Tijlers Museum kom... waar die elektriseermachine staat, die, waarmee ze dat experiment gedaan hebben... was dat voor mij extra uh, uh, aantrekkelijk om dat, om dat ook zo te presenteren... Um, wat we nu aan het uitzoeken zijn is of, uh, of het ook zo werkt aan materialen... die in principe beter zijn voor de waterelektrolyse. Um, en, en als dat zo is, ja, dan, dan zou je op basis van dit mechanisme en deze inzichten... zou je hopelijk een, een, een betere elektrode kunnen, kunnen ontwerpen... voor uh, het efficiënt omzetten van water naar uh, zuurstof en waterstof. Wat voor materialen zijn dat die eigenlijk beter zijn dan goud? Uh, en de meeste zijn beter. Het is niet eens zo heel slecht. Uh, de beste materialen die wij als mens ontwikkeld hebben zijn uh, ruthenoxide en iridiumoxide. Uh, het interessante is dat de natuur heeft ook een katalysator heeft, of een, een, een, een, ja, een katalysator die, die water omzet in zuurstof. Die gebruiken ze tijdens de fotosynthese. En dat bestaat uit mangaan en calcium, wat natuurlijk veel goedkoper is en in grotere hoeveelheden aanwezig. Dus dat, dat is zeker een inspiratiebron voor heel veel mensen, ook binnen het, het, het consortium waarin wij dit, uh, dit onderzoek doen, dus Biosolar Cells. Om uit te gaan van de manier waarop de natuur dit doet en dan misschien de materialen die de natuur gebruikt, om op basis daarvan een uh, materiaal te ontwikkelen dat uh, op uh, efficiënt waterstof zou kunnen maken en ook duurzaam waterstof kan maken. Hoe lang zou het nog duren? Stel dat, dat u, u zo schatten van nou, noemen noem ze een termijn voordat er auto's rijden op waterstof? Ja, nou, ik heb, ik dan heb dan vanmiddag over? nog even mijn glazen bol gekeken. Maar dat is een hele moeilijke vraag om te antwoorden... omdat het van heel veel dingen afhangt. De waterstofauto zelf bestaat al. Uh, die is ook commercieel verkrijgbaar, sinds 2008. Van Japanse makelei. Uh, daar rijden er denk ik zo'n 50 van rond op de wereld. De meeste van in Zuid-Californië. En dat komt omdat daar de meeste waterstoftankstations zijn... Uh, het is zeker zo dat op dit moment alle grote automobielfabrikanten investeren in brandstofstelauto's. En ik neem toch aan dat ze dat niet doen omdat het naïeve wereldverbeteraars zijn. Dat doen ze omdat ze echt denken dat dit een, een strategisch uh, belangrijke ontwikkeling is voor hun bedrijf. Um, dus die brandstofauto die komt er. Uh, ik heb begrepen dat men verwacht dat in ongeveer 2018 een aantal van die automobielfabrikanten... brandstofstelauto's op grote schaal kunnen gaan maken. En die zullen dan wat ik begrepen heb, zo'n 50.000 dollar gaan kosten. Dat wordt betaalbaar. Uh, er zijn natuurlijk wel een aantal hele grote hordes nog te nemen. Eén daarvan is, de, is de, het ontbreken van een, uh, van een infrastructuur... voor het tanken van waterstof. En het andere is ook wel het op grote schaal duurzaam maken van waterstof... waar we dus materialen voor nodig hebben. Zoals dat iridium, dat ruthenium, het platina, het goud eventueel. Want dat, die, uh, dat wordt natuurlijk een beetje... zeldzaam zijn. Als je gigantische bakken met, met water... Moet, moet voorzien van gigantische blokken platina... dan wordt het alsnog een, een beetje een dure hobby, lijkt me. Ja, ja dus dat, dat zullen we vroeg of laat moeten vervangen... door, door materialen die in grote getalen aanwezig zijn... en uh, die, die ook goedkoper zijn. Levert jullie onderzoek daar eigenlijk een, een bijdrage aan? Het, het precies weten op dat hele kleine niveau wat er gebeurt... Ja, ik, ik denk het wel, omdat ik denk, er is zeker een trend op dit moment in de, in de oppervlaktechemie... Om, om te proberen betere oppervlakken te, te ontwerpen aan de hand van theoretische principes. En dat kun je doorrekenen. Maar dan heb je wel al een, een idee nodig over hoe het precies werkt. Je kunt niet zomaar alles doorrekenen. En uh, daar heb je een mechanisme voor nodig, zoals wij dat uh, noemen. Nou, ons nieuwe mechanisme is echt heel anders dan alle mechanismes die tot nu toe zijn doorgerekend. En, en dus denk ik dat het in dat opzicht zeker kan bijdragen... aan het vinden van een, van een betere oppervlak om, om water te elektrolyseren. Stel dat het zou lukken, dan zou het natuurlijk fantastisch zijn. Want je hebt alleen maar water nodig. Nou ja, dat, dat is er dan nog wel. Zeker als, als het een beetje zout mag zijn, dan wordt het helemaal fantastisch. En, en daar hang je dan ja, zo'n elektrolyseapparaat in... en dan heb je onbeperkt waterstof. Ja, ja, zolang er zonlicht is, is dat in principe mogelijk. En dat is natuurlijk het, het principe wordt al gebruikt door de natuur zelf. Die maakt dan geen waterstof, maar die maakt suikers. Maar het principe is precies hetzelfde. Licht wordt omgezet in elektronen van hoge energie. Dat wordt opgeslagen in CO2, maakt koolwaterstoffen. En water wordt omgezet in zuurstof. Dat, dat principe willen we feitelijk gebruiken. En dan Omdat kunnen we onze, onze levensstijl vol sportwagens... en intercontinentale vluchten gewoon volhouden... zonder daarmee het milieu te belasten. Ik denk wel dat we ons van bewust moeten zijn... dat zo'n duurzame wereld gaat er wel heel anders uitzien dan de wereld nu. Hè. Want als we dat echt op grote schaal willen toepassen... om al die miljarden mensen van energie te voorzien... Ja, dan moeten we niet te moeilijk doen over een windparkje meer, uh, meer of minder hier en daar. Uh, de infrastructuur om ons heen zal daar volledig op ingesteld moeten worden... om, om dan ook daadwerkelijk die, uh, dat zonlicht in te vangen en om te zetten in brandstoffen. Dus je hebt veel oppervlak nodig, veel ruimte? Ja. Oh ja, oké. Okay. Maar dat is wellicht op, op echt langere termijn, is dat in, in mijn ogen, en ik denk in de ogen van veel wetenschappers, de enige manier om op duurzame manier met energie om te gaan. Volgende stap is dus om, om het trucje nog een keer te doen, maar dan met andere metalen, ja. begrijp ik. Ja. Hoe lang gaat dat duren? Uh, daar zijn we al mee begonnen. Dus uh, dat, uh, uh, de promovendus die dit werk doet, uh, is net anderhalf jaar bezig. Dus hij heeft nog zeker twee jaar om daar uh, een stuk verder mee te komen. En dan, want tien jaar? Zullen we het op tien jaar houden? Waterstof-economie? Dat zou mooi zijn. Maar ik, uh, ik, ik denk dat tien jaar nog wat, uh, wat uh, optimistisch is. Er zijn, teveel, uh, er zijn nog te veel fossiele brandstoffen. En uh, dat is nog te goedkoop. Op dit we moeten gewoon een goede leider hebben die ons de weg wijst en waar we achteraan gaan uh, lopen. Toch, meneer Van Vugt? Ja, zeker. Uh, een, uh, ja. oogbeweging kunnen daar een rol bij spelen, wellicht. Uh. En, een, en een diepe stem. Mark Koper, hartelijk dank, hoogleraar oppervlaktechemie aan de Universiteit van Leiden en heel veel succes met het uh, verdere onderzoek. Dit was Labyrinth voor deze week alweer. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen kunt u vinden... via onze website wetenschap24.nl. Reacties op de uitzending zijn welkom via labyrinthradio.nl. En wij zijn er weer volgende week zondag... Zelfde zender, zelfde tijd tussen 8 en 9 op Radio 1. Straks op deze zender het journaal, daarna Holland Dok Radio. Fijn dat u heeft geluisterd en ik wens u nog een ontzettend vrolijke avond.